Martina Sablikova. Marit, Leen, Marit Leenstra werd derde. In het algemeen klassement staat Sablikova nog op de eerste plaats. Ze heeft in de afsluitende 5 kilometer 2,67 seconden voorsprong op wust. Het weer zonnige periode, blijft nagenoeg droog, temperatuur ongeveer 6 graden. Morgen iets kouder, dinsdag is het regenachtig en loopt de temperatuur geleidelijk weer op. Dit was het Nationaal. In cirkel Zandvoort ben jij de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 ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet. ZFM. Met nu zondag in Kennemerland. Hé, hey, moraal, ik twijfel even. Oh, ik daar. wil van Michael Jackson het album, oftewel twee platen daar: Rock with You of Working Day and Night. Welke zou ik doen? Dat is een goede. Ja. Blijf uh, mij even een plaatje tussendoor, dat ik even kan denken. Nee, je moet het nu zeggen. Ja, Na nou, Ans kies ik Working Day en uit. Komt-ie, Michael Jackson. Goedemiddag, het tweede uur van zondag in Kennemerland. Het eerste soloalbum van de King of Pop, Michael Jackson, dat was 1979, lang geleden. En hij bracht zijn eerste soloalbum uit Off The Wall. En dit nummer stond er dus ook, op Working Day and Night, helaas nooit op single uitgebracht. Maar hij staat op het album, dus je kan hem zo vaak draaien als je wil. Goedemiddag, uh, zondag in Camerland, alweer tweede uur. Met straks onder andere Jaap Koper, hij is bij de nieuwjaarsraces in Zand. Maar nu eerst Survivor, I have the Tiger. De weg werd woensdagavond op de snuit gecontroleerd. Op deze weg geldt een maximumsnelheid snelheid van 50 km per uur. Er passeerden uh, passeerde ruim 580 weggebruikers... waarvan er bijna 100 te hard reden. De hoogste snelheid was 80 km per uur. Alle hardrijders kregen binnenkort een bekering thuisgestuurd. Uh, Zandvoorten gaat rijden voor de Alpe d'U6... Onze plaatsgenoot Herman van der Ham is van plan om komend jaar samen met, uh, met een team de Alpe d'U6 te gaan beklimmen. Hij doet mee om geld voor onderzoek naar kanker bijeen te krijgen. De Alpe d'U6 is goed gekozen. Ze gaan namelijk zes keer deze verschrikkelijke berg met 21 bochten omhoog. Hij zegt zelf, ik ben van plan om alle zes te volbrengen. De Puis Alpe d'U6 wordt in de wereld van de Tour de France ook wel de Nederlandse berg genoemd. Omdat in het verleden regelmatig Nederlanders hier als eerste over de finish kwamen. Naast het plaats in de ronde van Frankrijk vormt de Alpe du ...ook het decor voor de Alpduzes... ...een wielerevenement waarbij de Alpduzes... ...meerdere malen wordt beklommen, beklommen... ...om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Larissa, mijn jongste dochter... ...heeft, vier, heeft kanker gehad toen zij 4 jaar was. Uh, er werd bij haar... ...een tumor in de hersenstam geconstateerd. Onze wereld stortte in... Maar, uh, zei, uh, maar zei de dus, neuroloog Het is geen hopeloze zaak Ze is ver vervolgens opereerd Bestraald en heeft geen moeten ondergaan Al met al uh, Een behandeling van een jaar Ze heeft het gelukkig overleven Maar ze moet nog uh, wel leven met een aantal beperkingen Ze is bijna doof, ze is verstandelijk gehandicapt En ze heeft een onhandige motoriek Maar ze leeft en beleven nog dagelijks Erg veel plezier aan haar Ten tijde van haar opnames in het VU Medisch Centrum hebben we wel meerdere kinderen in, uh, met kanker leren kennen. Helaas zijn de meeste van die kinderen destijds aan de ziekte overleden. We kunnen onze dochter nog steeds knuffelen. De ouders van die kinderen, uh, kinderen helaas niet meer. De fysieke en verstandelijke beperkingen die Larissa nu heeft... en die overleden kinderen in het VU MC destijds hebben mij doen beseffen... dat er nog uh, veel onderzoek nodig is, daar is geld voor nodig. Daarom heb ik me aangesloten bij het team Advenimus ...dat op 9 juni 2011... ...gaat deelnemen aan het evenement Alpe ...vertelt Van de Ham aan zijn hartverschillende verhaal. Hij heeft als streeperdag... ...5.000 euro nodig... ...waarbij de publicatie van het artikel in de Zandvoortstra... ...al bijna 1.500 euro binnen is. Uiteraard is hij naast zich... ...op zoek naar sponsoring en dank daarbij... ...aan bedrijven, maar ook particulieren... ...ja, particulieren... ...op www.http... ...deelnemers opgeven... ...is geen optie.nl... Slash acties, slash hamlab. slash Herman, van, streep der, Ham. Dus zonder www. vindt u meer gegevens over hoe u kunt deelnemen aan dit monische initiatief. Dus je kan even kijken op uh, http: slash, slash, deelnemersopgevenisgeenoptienl is geen optie.nl/acties, slash, slash hamlab. Slash uh, Herman van der Ham. En dan uh, Herman streepje van streepje der streepje Ham. Dus uh, je doet geen WWW ervoor. En zo kan je ja, geld storten op dit uh, ja, prachtig evenement. Wordt er een aantal keer gehouden. En ik moet zeggen, nou het is echt een, echt een top evenement. Dus uh, ja, petje af voor, uh, voor Herman natuurlijk. Zeker beter. We gaan verder met het uh, ja, volgende nummer. Deze band had uh, dit jaar echt een top Tenminste vorig jaar 2010 echt een topjaar. Nieuw album uitgebracht. Ik heb die over Hurts en Wonderful Life.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 a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye, she says don't let go, never give up, it's such a wonderful life. City to the temple station cries into the leather seat. And Susie knows the baby.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 Oké. Okay. hoi. Jamie Ladelle en Another Day. Aan de lijn hebben wij Jaap Koper, Hij staat natuurlijk bij het circuit voor de. Oh nee, we moeten even wachten. Zullen van eens even een doorstartje maken? Meneer de produce producer, of hoe heet het? De productie gaat even. De productie is aan het bellen. De spanning is hoog. <laughs> we doen even een, een, een, een leuk muziekje tussendoor. Even kijken. Deze vind ik deze vind ik leuk. Ja, kan niet. Oké. Okay. Hij kan. Oké, okay, Jaap staat bij het uh, circuit in Zandvoort uh, in natuurlijk, bij de nieuwjaarsraces. Goedemiddag, Jaap. Ja, goedemiddag, heren. Het uh, is, uh, is weer een nieuwjaarsrace. Uh, Ze um, uh, gaan zo dadelijk uh, beginnen. Het uh, is nu is het drie uur, denk ik. Uh, en dan uh, gaan we door tot een uur of zeven met, uh, met de nieuwe race die voor een deel in het uh, licht wordt uh, verenigd en een deel in het donker. Uh, dat is ook uh, heel bijzonder, omdat ja, er uh, net ook uh, maatregelen zijn genomen door een van de rijders. Uh, Michel Blekemolen bijvoorbeeld, die uh, kwam erachter op moment, uh, achter op het circuit... ...dat uh, hij uh, een beetje last had van een wat laagstaande zon. Nou, dat, dat uh, verhelpt je dan met een stukje tape. Dus dat uh, is dan nog op het allerlaatste moment door de monteurs nog aangereikt. En als ik dan uh, kijk naar hoe het uh, verder is uh, gegaan in de kwalificatie... ...met name in de divisie 1, dan moeten we even kijken... ...want dat zijn de uh, posities die ingenomen worden. Dat vinden we David Hart en uh, Nick Passerelli met uh, de V8... Auto. En die won ook uh, bij de Zandvoort 500. We staan uh, klaar om uh, te beginnen met, uh, met deze wedstrijd. Het Helleveld uh, is inmiddels uh, nu voor de hoofdtribune verschenen. En zo dadelijk zal dan het uh, licht op rood gaan. En als het licht dan uitgaat. Dan gaan we vertrekken. Uh, zoals ik al zei, Hart en Pastorelli zijn uh, degenen die uh, als uh, snelste hebben getraind. Van Hulst de Laat en Verheul met een V8. Dat is een beetje een silhouetwagen. Uh, die uh, staat er als tweede. Becker, Fors en Van Lager. Ook geen heel onbekende namen in de autosportwereld. Met de op 3 en bouwhuis Jurgen Albert en de vader en zoon Blekemolen die uh, hebben als vierde getraind. Nou, uh, die, die, die portie van, uh, van Michel Blekemolen die komt goed weg. Uh, wat ook heel erg leuk is, is bijvoorbeeld uh, straks uh, hoe het uh, met de familie Braams uh, gaat want uh, het, de, de complete familie Braams is inmiddels nu op het uh, circuit verschenen en wat er nu allemaal aan de hand is een hoop rookontwikkeling zag ik ook uh, ergens uh, bij een van de auto's uh, vandaan komen en wie dat nou precies is geweest uh, ben ik uh, nog niet helemaal achter. In elk geval is het nu zo dat de drietal van Huls de laat en verheul met die het V8-wagen nu op dit moment het veld leiden. Nou, daarachter is het dan een beetje geduw en getrek op dit moment. Inmiddels is de leiding alweer overgenomen door het duo Hart en Pastorelli met die andere V8-auto. Die V8 Star die heeft iets weg van een oude Opel Omega. Zo moet je dat dan zien. En als we dan nog even kijken naar uh, hoe het in die andere twee uh, andere paar divisies is, ik zei al, uh, Den Boer en uh, Knap uh, zijn uh, degenen die uh, daar uh, het, uh, ja, het, uh, het veld hebben aangevoerd. Dan zei ik uh, dat de familie Braams uh, straks. Uh, of beter gezegd nu uh, als complete familie op de baan terug zijn te vinden. Nou dat uh, gaat dan hele leuke verhalen opleveren aan de keukentafel vanavond. Als er uh, wat uh, rare dingen zijn, ge zijn gebeurd dan uh, zullen we dat allemaal uh, weer kunnen zien op de, de sociale netwerken. Uh, Max uh, Braams die rijdt in de divisie 3. En in de divisie 4 rijden uh, moeder Lisette en vader Luc uh, onder andere mee. Dus uh, het, uh, is, uh, wat dat gaat uh, nu het veld uh, is uh, vertrokken. Het spel is op de wagen. Kan ik alleen nog uh, vertellen dat er in ieder geval ook nog een Zandvoortse inbreng is. Die vinden we terug uh, op uh, plek 12. Ze hebben als negentiende overal getraind. En dat is het uh, duo Peter Fontijn uit Hulligom en Peter Vulk uit Zandvoort. Wat heel erg leuk is, is in ieder geval dat uh, alleen van de sponsoren. En dat is uh, het eetcafé uh, Laura en Harry eigenlijk, het spijslokaal zoals we dat uh, noemen in uh, de Halterstraat, de catering vandaag heeft uh, verzorgd. Dus mensen die uh, geen kaartje hebben, die kunnen daar dus niet naar binnen. Het is alleen maar voor genodigd. Dus dat is even de stand van zaken op dit moment, heren, van het circuit. Oké, okay, dankjewel. Volgende uur spreken wij jou weer. For good Don't you look at me A little too soon The end Uh, Allen Clark. Zo so, met Diane Birch is Too Soon To End. En ik draai hem eigenlijk al een tijd. En um, hij, wordt eigenlijk, ja, hij is nu pas eigenlijk uitgebracht op single. Terwijl het van mij wel veel, uh, ja, veel eerder mocht. Ja, uh, ja zometeen hebben we natuurlijk uh, ja, nog veel meer nieuws. Maar nu eerst een zangeres uit, uh, ja, uit Zandvoort. En die heeft een nieuwe single. Tenminste, haar debuutsingle is het eigenlijk al. Ik heb het hier over Rhodes. En dat nummer heet Happy New Year. En... Uh, Vorige week waren ze volgens mij bij, uh, bij, ja, bij mijn andere programma, zaterdag in de studio. Was uh, zij te gast. En ze vertelde dus dat ze nog meer liedjes aan het schrijven is. En dus ook aan het maken. En dat er binnenkort een nieuw album uitkomt. En ik denk dat het dat wel, uh, ja, wel wat gaat worden. En wij krijgen natuurlijk de primeur van, uh, van die nieuwe singles. Ik heb die over Rhodes En dit is haar eerste single. En dit is Happy New Year. People are struggling Have no peace of mind ...en uh, Happy New Year. En hopelijk gaan we nog uh, ja, meer van haar horen, want ik vind het wel wat Het heeft een beetje loungeachtig iets en het, ik vind het wel leuk. Ik kreeg net een bericht in dat het uh, vandaag, uh, ja, we zijn eigenlijk met z'n allen jarig... ...want onze omroep uh, in Zandvoort, ZFM Zandvoort, is vandaag jarig. Applausje. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. We zijn maar liefst 21 jaar geworden. Vorig jaar was het een natuurlijk groot feest met ons 20 jaar jubileum. Maar vandaag zijn we 21 geworden... Aan alle medewerkers natuurlijk gefeliciteerd en ook alle luisteraars. Gefeliciteerd, daarom plaat je Stevie Wonder en Happy Birthday! En dat doen we omdat onze oproep ZFM Zandvoort 21 jaar bestaat. Gefeliciteerd aan iedereen natuurlijk. Hey, vorige week was het uh, de nieuwjaarsdag natuurlijk, 1 januari. En uh, dit werd uh, voor de 51 keer gehouden. En was ook meteen de gelijks, ja, de oudste van Nederland. Er waren wederom veel mensen vanuit het hele land die naar de platte, uh, badplaats waren gekomen om het spektakel bij te wonen. Of natuurlijk om zelf te duiken. Uh, een, kleine, een, klein, ja, een klein geluidsfragmentje hoe druk het was. En dan kan je een beetje horen hoe de sfeer er was. Ja, het ziet er goed uit. Zo leuk als iedereen doet wat ik wil. <laughs> en nu gaan ze. Moet je horen wat een herrie. Lachen. Allemaal mensen. Eén in de gele zwembroek, dan. En allemaal zo'n nog een op, hè? De ja, Ulus Lost Lutz. Ulus Mitschop. Ja. Wat een herrie. Ik heb ook drie keer meegedaan. Dit jaar helaas niet. Maar voorgaande jaren. En het is echt wel, het is echt wel een feest hoor. Het, het is gewoon heel gezellig. En uh, muziek hierbij. En uh, het is echt leuk. Maar hebben die mensen koud? En dan is ze geschreeuwd horen. Nou hartstikke leuk natuurlijk, een nieuwjaarsduik. Uh, vorige week, klein geluid op me, kon je horen hoe hard het was. Maar uh, het was echt een gek. Hé, hey, we gaan verder, zometeen uh, komt de Eagles eraan met Hotel California, nummer 1 in de top 2000, ik had het beloofd. Maar nu een van de grootste artiesten en een van mijn favoriete artiesten op dit moment. Ik heb die over John Mayer en dit is Heartbreak Warfare. Goedemiddag, dit is Zondag in Kennemeland. Lightning strike inside. Just to keep. Uitgebracht, Berrel Studies. En uh, er zijn maar liefst vijf, uh, vijf nummers vanaf gekomen, vijf singles. En er werden meteen uh, vijf hits. Harburg, Warfare, Health of My Heart, Who Says en Perfect Lonely uh, zijn onder andere een aantal van die nummers. We gaan door met een, uh, ja, met een rondje, even kort, uh, een aantal sportberichten. Want uh, ja, Robben zegt niet te bevatten. Na een herstelperiode van 131 dagen maakt Arjen Robben za Robbe zaterdag in. Doha 4-0-7 tegen Aiwakra zijn rentree voor Bayern München. Het is super om weer op het veld te staan. Het ging goed, al ben ik niet niet nog niet 100%. Ik had niet verwacht dat ik zo snel terug zou zijn. Al dus de aanval op de clubwebsite van Bayern München. Trainer Luis Gaal gaf vooral in het Midden-Oosten een helft speeltijd. Ik wilde er helemaal niet uit. Het liefst wilde ik 90 minuten spelen. Het doet me er heel erg goed om weer op het veld te staan. dan kun je niet bevatten. De volgende wedstrijd... Kan wat mij betreft niet snel genoeg komen. Ook Van Gaal was blij met de terugkeer van Robben. Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Toch was Van Gaal voorzichtig of Robben ook zaterdag bij de hervatting van de Bundesliga uit tegen Wolfsburg kan spelen. Moeten we moeten het nog bekijken, maar ik denk niet dat hij er vanaf het begin bij is. Misschien in de tweede helft. Het was de eerste keer dat Robben in actie kwam. Sinds de WK-finale tussen Nederland en Spanje afgelopen zomer in Johannesburg. Van der Vaart ziet Beckham komen. Beckham traint uh, tot 10 februari mee bij Tottenham Hotspur, de club van Rafael van der Vaart. De Engelse middenvelder zou echter niet in de wedstrijd van de Spurs te bewonderen zijn. De club uit Londen wilde Beckham eigenlijk voor drie maanden huren van de Los Angeles Galaxy. Maar daar gaf de Amerikaanse club geen toestemming voor. Uh, we hadden hem graag wat langer willen hebben, maar uh, respecteren zijn verplichtingen bij LA Galaxy. Min is dat zijn manager Harry Ratnap uh, zondag 2. Uh, op de website van de Spurs. Ze willen hem begin februari terug en daarom wordt het moeilijk om voor hem slechts drie weken te huren. Beckham speelde afgelopen twee jaar tijdens de competitieloze periode de Verenigde Staten op huurbaas voor AC Milan. Hij wilde het jaar in Engeland, waar hij jaren voor Manchester speelde, uh, zijn conditie op pijl houden. Het is belangrijk dat ik deze maanden fysiek in orde blijf. Ik ben tot en met Harry Redham. Heel erg dankbaar dat ze me deze kans geven om een maand mee te trainen met selectie. Alles Beckham op de website van de Spurs. Ik kondig netto aan. Dit is de nummer 1 van de top 2000 de Ecos en Hotel California Het blijft toch echt een, een heerlijk nummer. De Eagles en Hotel California. We gaan op naar het, naar het nieuws van 4 uur. En na het nieuws zijn we natuurlijk weer helemaal terug hier bij Zondag in Kennemerland. Met natuurlijk Jaap van het circuit. En nog veel meer nieuws. Tot zometeen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...